1 uur. Door meegens met het NOS-journaal. Vier vakbonden willen praten met minister Hoekstra... over de eisen die hij stelt aan KLM voor steun. Daardoor kan er nauwelijks meer onderhandeld worden over arbeidsvoorwaarden. KLM moet van Hoekstra de kosten met 15% terugdringen. Sommige medewerkers wordt gevraagd... zeker 20% van hun salaris in te leveren. Op Prinsjesdag is er vanwege de coronacrisis dit jaar geen koninklijke rijtour En ook de balkonscène gaat niet door.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 Er werden er ruim 400 mensen opgepakt. Een componist die muziek maakte voor de Efteling... moet een hogere vergoeding krijgen van auteursrechtenorganisatie Buma. De rechter heeft in hoger beroep bepaald... dat de jaarlijkse 198 euro die de man kreeg, te weinig is. Hoeveel meer hij nu krijgt, is nog niet duidelijk. Het kabinet wil mensen die geweld gebruiken... tegen politieagenten of hulpverleners harder aanpakken. Nu kunnen ze nog een taakstraf krijgen...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 Het weer bewolkt af en toe regen. Later vandaag geleidelijk droog, 17 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met verspreid kans op buien. Wordt het iets warmer dan vandaag, rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw? Of gaan we toch de grens over?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 is de zomer van ZFM. Met nu voor en de regio. Een hele goede middag, Zandvoort, vanaf deze kant, de studio van ZFM. Dag Lucie. Goedemiddag, Jan. We zijn allemaal weer getuigen van onze lunchroom op deze druilerige dinsdagmiddag 14 juli... En uh, weer, ja, het had beter moeten zijn, kunnen zijn... maar wat, er in, wat zit verzuurd, niet zeggen wij maar altijd, Luus, toch? Ja, ja. ja. het ziet er ietsje beter uit. Uh, het ziet er beter uit, maar uh, het is niet wat het wezen moet. Maar goed, wat, uh, misschien hebben we nog wat mooiste goed. Uh, wat gaan we doen vanmiddag, Luus? Had jij nog wat leuke dingetjes te melden? Uh, nou, we hebben natuurlijk de, de nieuwsflitsjes... en we hebben uh, het weer. Ook belangrijk, en, uh, natuurlijk. En we hebben ook nog... Uh, uh, recept van de dag. Ook lekker. En dat allemaal doorweven... en gelardeerd met jouw... heerlijke muziek. Daar gaan we mee beginnen. We beginnen met een snoepje van Simi uh, Davis... met de Candyman.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 Says it with love and makes the world taste good taste the world. Lang zeggen we wilden. Kent Was de Candyman Lus? Ken je dat nummer nog? Ja, tuurlijk ken ik dat nummer nog. Ook een hele goede zanger geweest. Een ja, kleine mannetje met ja. een mooie stem. Nog wel in de films ook meegespeeld. En uh, dat andere mooie nummer van een Mr. Bojangles, was dat ook zo mooi van hem. Ja. Uh, gaan we, heb je al wat te melden, Lus? Aan deze kant. Uh, nou, een beetje van uh, de, de uh, Beats Club Team. Ja. En die uh, is onder de Sloophamer. En. Uh, het gebouw was uh, dus vorige week door een velle brand volledig verwoest. En uh, nu de verzekering de noodzakelijke inspectie heeft afgerond... kan het gebouw worden verwijderd. Uh, ze zijn wel vast al begonnen met een uh, bijgebouw. Daar zijn ze dus al uh, een beetje uh, mee aan het werk gegaan. Dus ze kunnen er wel al wat mee. En ik heb al begrepen dat er inmiddels uh, ruim 16.000 uh, euro is... Uh, bij de dat komt door de crowdfunding actie. Voor de crowdfunding, ja. Geweldig. Het is een mooi resultaat. En dat bewijst maar weer hoe onze uh, bevolking en ook misschien wel mensen van buiten... toch heel dicht bij deze mensen staan... die met hard werken deze tent bereikt hebben. En hun uh, droom een beetje in vlammen zag opgaan vorige week. En uh, leuk dat het allemaal weer een beetje, een beetje zonnige kant uh, aan gaat komen. Vind je ook niet, lust? Ja, ik vind het prima. Dat er kan nog steeds uh, trouwens uh, gedoneerd worden. Dus, uh, ja, oké. Okay. Heb, heb je het, uh, het nummer van de, de site nog? Dat mensen eventueel... Uh, ik, ik heb hem nog wel ergens. Ik ga hem even. Het is uh, www.doneerdoel.nl slash actie 2655 slash helpbeatclub10 uit ellende. Nou, veel succes met deze actie. En we hopen natuurlijk op heel mooi weer. Vooral voor deze hardwerkende ondernemers op het strand. En uh, misschien komt het zonnige weer nog heel goed aan. En uh, voor jullie het allerbeste voor de toekomst. Ja. Nesli. Never gonna keep you up. Ook weer een oudje. Uh, dus waar ik het ook even over wil hebben. Dat heb ik van de week gezien op Facebook. En dat heb al een hoop nadigheid. Of tenminste een hoop uh, negatieve publiciteit weer gebracht naar buiten. Dat zijn de losgeraakte en losgetrokken vuil, gele vuilnzakken midden in ons dorp. Je zult er inmiddels van gehoord hebben, denk ik. Ja, ik, ik, ik zie ja. het ook steeds voorbij komen. Op ja, het, is, uh, het is niet leuk, het is, het is vies. Het is uh, badplaats of plaats, plaatsgemeenteonvriendelijk. Uh, waarvoor kan er niks aan gedaan worden? Het is voor mij onbegrijpelijk. Uh, en uh, mijn mening, mijn persoonlijke mening er is, maar ik denk dat veel mensen dat delen. We, we maken natuurlijk heel veel uh, werk van het gescheiden afval momenteel in Zandvoort. Mensen krijgen een bak erbij. En dat is allemaal met hele goede bedoelingen. En dat is ook helemaal toe te juichen. Maar is het dan niet mogelijk om in ons dorp op een bepaalde plekken dergelijke containers te zetten... dat uh, al die gele zakken daarin kunnen... in plaats van dat ze als voer voor de meeuwen... en, en de forsen neergezet worden. Ik denk dat hier toch wel iets voor bij de gemeente ligt... om dat een beetje in overweging te nemen. Ja, het lijkt mij ook. Hier moet echt wel uh, wat aan gedaan worden. Want het is gewoon geen... Geen gezicht wat er op de krocht. Uh, alleen al. Uh... De krocht en de halte uh... Elke keer het valt op. Het is ja, ja. medisch. Op dinsdag is dat meestal. dat die zakken naar buiten gezet worden. Eh, en ik begrijp. door die ondernemers moeten het kwijt. Maar is daar geen, geen passende oplossing voor te bedenken, gemeente? Dat is wel Weet jij. Ja, ik ga het eens even bekijken. Er moeten er wat tegen te doen zijn. En ik zie ook trouwens. dat uh, onze uh, eigen Sjaak Balken. hier ook al een punt van gemaakt heeft. Ja. Ook hij stoort zich eraan. En ik denk dat Sjaak niet de enige is die dat doet. Het dus, probleem ligt volgens. Uh... Uh, ...balkenenden bij de vuilniszakken en het tijdstippen waarop die door mensen aan de straatkant worden gezet. Uh, dat verbaast mij, want de, dat gebeurt inderdaad al s'avonds van tevoren. Ja, we hebben de, de meeuwen hebben toch geen horloge om? Die komen altijd. op welke tijdstip. Dus je moet ze gewoon opbellen. Ja, maar hoe eerder je ze buiten zet, hoe meer kans je hebt dat meeuwen, vossen, kraaien ja. die zakken gaan openscheuren. Ja. Dus het moet eigenlijk uh, ja, het mooiste zou zijn... als die mogelijkheid er is, een ondergrondcontainer. Ja. Dan hebt niemand daar last van. Nou, dat moet voor mij goed te realiseren zijn vanuit de gemeente. Dus uh, mensen op het stadhuis en uh, de ambtenaren... gaan er eens dus even goed naar kijken. Oké? Okay? Het, zou, het zou trouwens op meer plekken mogelijk moeten zijn in Zandvoort. Want ik heb inmiddels uh, drie bakken in de tuin. Ja. En uh, zo groot is mijn tuin niet... En ik probeer die bakken, vooral de grijze bak... met uh, gewoon huisvuil zo ver mogelijk bij mijn deuren weg te zetten. Want het is gewoon echt, als het heel mooi weer is... de zon schijnt de hele dag op is het echt smerig. Ja, en het leeft toch heel erg. Kijk, de zandvoorders, we zijn allemaal blij. Eh, natuurlijk, misschien wat ruimte In jouw geval met de bakken. Maar het is natuurlijk een goede optie... dat het, het papier, het karton, het plastic... allemaal gescheiden gaat worden. Alleen ja, dit, de, de, de gele vuilniszakken, dat blijft momenteel, denk ik, in ons dorp. De storende factor. Dus uh, gemeente, kom op. En uh, we gaan verder met een echte zandvoorder. ja, voor mij een lekker balletje, Joop. Mag ik twee balletjes hier. Zeggen namen nou waar we het toch over ballen hebben. Ik ga ja, gaan bewaren, Joop. Ja. He. Enige tijd geleden zit ik in mijn fitnessclub, ik doe een bodybuilding, hè, dat weet je, zo'n verbredingscursus. Komt er een dame naast me zitten, kop groter dan ik. Zo'n grote blonde toeterhaar, je kent het wel. In een motor, hey. wat een motje, echt te gaan. Jans Jansen stelt zich voor. En die jas gaat uit en wat denk je? Twee ballen gehaakt? Graag. En bij het zien van die verknettering stort ik zo van mijn rug, zeg. Maar ik, al, ik lag op de grond en ik denk: die is voor mij? Maar mevrouw Jans En ik moet er niks anders hebben die jas. Lekker die ballen, gaas, doe maar naar mijn tweeën. Ja, toch ook joh hè? Ga enfin, zo komt het balletje rollen. En van het een komt het ander.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 7 uur is zeven uur, en niet 12 uur, zoals mevrouw Jansen. Graag naar wat? Het is half tien. Wat blaast je nou? Ik lijk wel gek en ik ga hier niet de hele avond op te zitten wachten, hoor. Krijg honger ook van altijd wachten. Moet jij je, moet je nog een balletje houden? Gabber van me. Twee ballen uit. En een beetje stil. Wat zeg ik? Vier ballen. Die sofa. De balig sofa, ik kan het je niet vertellen. Maar naar rug van de krenk. Is het het allemaal wel waard? Vraag ik me af soms. In hey, huis het tien uur is het er nog niet. Ik heb twee ballen gehakt. Hey, We blijven naar het mens. Ik kijk er net zo goed naar huis gaan. Wat doe ik het allemaal voor? Gemaakt maar even dubbeltje je hoofd, dan bel ik even mijn stien op. Hallo, stien. Dag wijf met Manus. Ja, je bloedhagen je eigen bloed Manus. Ja, schat, ik kom naar huis hoor. Als je me nog hebben wil, ben ik ben echt een zak geweest, ik weet het. Maar we gaan het met z'n tweeën helemaal weer voor voren van aan beginnen. Eh. Elke avond ballen gehakt is de hoogste strook leven. Als je me nog wel hebben, dan kom ik nu naar huis op mijn bakfiets, eigenlijk waar. daar gaat, je straks. Kraak nou, naar wat? Ja hoor, kwart over twaalf. Daar zijn je er hebben mevrouw Jansen.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 Hé, nou, ik ben niet echt boos. Ik bel even naar Stien. Wacht ja maar even, gemaakt een dubbeltje. Hallo Stien, met Manus. Ik zeg, ik sta punt op naar huis te gaan en ik kom de relatie binnen van biljarten, Ja, ja, ik krijg nog een paar ballen van hem, dus ik moet het even uitpraten. We hebben ruzie gehad van wij, hè? En daarna kom ik naar huis. Onze eigen het dingetje was dat, op, met dus uh, mevrouw Jansen. Ook herkenbaar als een nummer van lang geleden van Mr. mrs. Jones. Maar wel heel leuk op de plaat gezet, ons eigen dorpsgenoot. Uh, Luus, ja. had je wat leuks? Had je wat interessants te vertellen? Uh, we hadden het net over uh, die vuilnisbakken. Hadden we het gehad, hè? Ja. ja. Nee. Ik, heb, uh, iets, ik kwam iets leuks tegen, ook op uh, de ZFM-site. Uh, ja. Dat de burgemeester, de, uh, David uh, Molenburg, had uh, een mooie brief geschreven... aan de inwoners van Zandvoort en Bentveld. En uh, we komen hem ook uh, regelmatig tegen in het dorp. Dat hij een rondje dorp doet en uh, met iedereen een praatje maakt. Het is echt een burgemeester die betrokken is bij Zandvoort. Echt leuk om te zien. Heel belangrijk natuurlijk. En... Uh, hij heeft het ook uh, de, de, over de afsluiting van de Haldestraat bijvoorbeeld. Uh, en uh, daar is een, een kwestie om te bekijken van werkt het of uh, werkt het niet. En hij schrijft erover, hij zegt erover... we hebben bijvoorbeeld met de afsluiting van de Haldestraat... echt met de ondernemers afwegingen en keuzes moeten maken. En nog steeds zien wij dat er soms aanpassingen nodig zijn. Ze hebben, van, ze hebben deze week besloten, dat ook bij slecht weer... De straat van donderdag tot zondag in de middag en avond gesloten blijft voor auto's en fietsers. Het weer laat zich namelijk niet altijd goed voorspe voorspellen en kan vaak zomer omslaan. Daarnaast blijkt het ook veiliger om de straat gesloten te houden bij slecht weer. Zo ontstaat er geen verwarring en vooral niet onder bezoekers aan ons dorp. Ik ben blij, zegt hij, dat de levendigheid in Zandvoort terug is en soms lijkt het zelfs weer helemaal normaal. Maar we moeten daar toch ook een beetje vooruit gaan kijken dat uh, de, met dat corona gebeuren, want ja, het hangt er overal een beetje om. Gaat toch weer een beetje de een gaat wel lockdown in, de ander doet het uh, plaatselijk. Ja. Dus we moeten voorzichtig zijn en het is goed dat uh, de halte afgesloten wordt uh, op, uh, op, op, van donderdag tot en met zondag, want het is gezellig. Uh, mensen gaan veel meer wandelen, mensen gaan veel meer zitten. Uh, het ziet er allemaal heel wat, wat, wat gezelliger en rustiger uit. Maar kijk wel uit. Hou toch maar die anderhalve meter. Hoe moeilijk en hoe verwarrend het soms ook is. Hou die anderhalve meter in, uh, in je achterhoofd. In, hou dat in... in uh, Acht. Ja, en wat ik nog even wil aantonen... dat deze burgemeester in de korte tijd dat hij onze burgemeester is... toch wel een uh, heel populaire man geworden is. Wellicht, omdat hij erg, uh, zoals het nu toe gaat... dicht bij de mensen staat, meedenkt. En, uh, en uh, dat maakt hem erg gezien, denk ik. Dus, uh, ja, dat denk ik ook. ik denk dat we blij moeten ja. zijn met uh, deze burgemeester. Oké. Okay. Hij mag blijven. Oh. La Bamba. Zoals een stukje cabaret opzetten. Dus wat vind je daarvan? Ja, laten we het maar doen. Is wel gezellig, toch? Deze week een de Tineke Schouten? Ja. Mijn favoriet. Ik kan wel zeggen dat <lacht> ik rook. Ik wel zeggen, joh. Niet zo'n klein beetje ook, want ik kan wel zeggen... Wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. De dus sketting roken. Je kan wel zeggen, wat, als het war, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij hoor, zwaarte maar zonder melk. <lacht> maar, goed, je kent ze niet buiten hoor. Want ik rook nou dus uh, vier paakjes per dag. Wat. Dus dat is dus vier keer 25, daar is nog altijd. Uh... Nou, reken maar nog. <lacht> En dan rook ik ze nog op, totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden. Hoor. Dus je kan wel nagaan, je bent er wel een poosje zoet mee. En ik kan er wel mee stoppen. Hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën, van tijd hou ik over. Wat mocht daar? dan? <lacht> ja, dan kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen me, hij zegt natuurlijk, wijfje. Hij zegt, te nemen dat zeker zijn hobby. Ik zie je wat aan. <lacht> Hij zegt nou, hij zit te gooien van mij, op het gooien op een boetsiercursus. Ja. Ik zeg, kom aan. <lacht> zegt, ken ik zeg, ik denk zeker de hele dag aasbaken kleien. <lacht> oh, mijn man ja. zegt, mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zie wat dan? Je zeg, zie jij dan is wat? Nee, hij zegt toch wel wat doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Hij zegt: Maan, ik zou zeker eens in de Bergen van de snelweg. Dan holde ik nog al die uitlappijpen in mijn long op. GELUIDEN. Maar goed, mijn maan begrijpt het wel van die verslaving, hoor, mijn maan, Begrijpt het wel. Want kijk, mijn maan die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar mijn maan die drinkt weer als een ketting. GELUIDEN. Daar is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn maan, die kreeg het dus in huis. Kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. <tot |notimestamps|> en dan ging mijn maan ging altijd even frisse lucht Samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht in het café op de hoek. <tot> Nou, oh, dan vertelde mijn maan ook dat Vicky zat zo nors awesome hem op de baarkruk, altijd, weet je. En uh, dan vertelde mijn maan ook, Vicky van ons, die drinkt niet, hoor, die houdt er niet van. Nou, oh, mijn man zegt ook, dan zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige ronde oogjes. En mijn man zegt, daar was het net of Vicky zeggen: wauw, geef mij een portie maar aan het <lacht> Oh, nou drinkt mijn maan dus uit zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent hoor. Oh, het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen. Hoor, hè? Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen hoor. Er zijn die heren doctorici hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uitkennen, vind ik, ik zou maar zeggen. Dus als je hem inneemt, dan je gelijk nooit meer ook. Dus ik heb die, die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij uh, mijn dokter, wat, toen ik kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. <tie> maar hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk uit. <tie> Hij zegt nou, hij zegt, uh, rookt u nou ook naar de geslaagsgemeenschap? <lacht> ik zeg ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. <lacht> ja, zo lenig ben ik niet. Oh. Het is wel erg, hoor. Hij is zo verslaafd, bent hoor. Erg, warm hoor. Hij is zo ziek. Nou, ook weer, hoor. Nou, leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote, diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon. Want het is namelijk zo. Mijn zoon is namelijk lid van die No Smoking reisje. Ik zou maar zeggen van, Daar je niet mag roken en zo, weet je Hij had ook allemaal van die posters, had die op zijn komertje hangen van, eh... Uh, en aan de hitte laasvaal en zo. Er <tries> er helemaal galisch van. <tries> Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rook zelf, rook ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar drie en een half paar keer per dag. Maar ja, die slaps morgens altijd uit. <lacht> oh, die zegt ook tegen me, ze zegt, ah ze zegt, wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, kijk hoor, die roken dan misschien wel niet uit zijn ketting. Maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. <lacht> Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hij, worden ze de vader. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan kent die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja, toch nou de hele dag met je neus boven een pak gemalen koffie te halen. <lacht> Het is wel erg hoe hij is verslaafd en erg, hoor, ik waar, hoe hij is zo roken zie. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst, heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, je, Als je nou doodgaat, hoor, hè, dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. De... <tiedert> Als je nou doodgaat, hoor, ik me eigen nou af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van, van de hel weet ik het wel. We <lacht> varen helemaal lekker nog nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, Waar ik zeg meneer Pastoor naar de mes. Ik heb uh, die vraag aan hem voorgelegd. Hij zegt nou, dus toevallig ik ken wel even voor je navraag, want ik heb nou toch contact. <lacht> Kom zo maar terug. Dus ik terug hoor, na vijf minuten. Hij zegt, nou hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou meneer pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er geroken in de hemel. Zelfs de heilige geest rook zware zek. <lacht> dus ik blij hoor. Hij zegt, nou nog de slechte. Ik denk, nou dat kan nooit meer zo slecht wezen hoor. Hij zegt, nou... De heilige geest heeft voor je volgende verjaardag... alvast een slof sigaretten voor je klaar leggen. Zo, onmiskenbaar. Gaat het weer een beetje, los. Dat is wel een hele cabaret en een beetje Utes. En, ja. en dat mooie accentje wat erin zit. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ah, geweldig, geweldig. Ik vind het geweldig. Uh, ik zie, jij gaat iets vertellen over de strandganger met nee, de allergische nee, reactie. Nee, nee, nee, dat heb je fout. Ik zit je een beetje te plagen. Oh. Ja. Nee, ik heb iets leuks. Het gaat over die, die anderhalve meter. Hè? Ja. Nou heeft een, een kroegeigenaar in het Britse Cornwall, die heeft daar wat op gevonden. Hij was het namelijk beu om zijn gasten voortdurend te vertellen dat ze afstand moeten houden. En hij besloot het heft in eigen handen te nemen en spande schrikdraad in zijn café... En dat werkt uitstekend, vertelt hij. Mensen zijn net schapen. Ze blijven allemaal <laughs> achter de, achter de achter, lijn. Achter de lijn. <laughs> ja. Ik vond het te leuk om hem uh, niet te vertellen. We hebben hem even gedeeld met onze luisteraars. Na ja, hey. uh, nou, keer gaan we verder met de spinners. Thank you En dan gaan we weer verder. We hebben nog zo'n Sandfoortse artiest hier bij ons vandaag. Dat is Yves Beerassen. Beter, ik hou van jou. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. De afkomsten van Yves Binnens CD. Het einde van het begin was dit. Uh... Heb ik ooit gezegd. We gaan een beetje zo'n polonaise gaan lopen daar. Ja laten, we, ja, laten we dat gaan doen. Gaan we doen. Komt je ja? aan. Oké, okay, ik begin. ik in ik het altijd Oh, mooi. De trots van Dan gaan we over. De echte topper die -hards. Er zijn er ook heel veel van. En die hebben dit al herkend. Er was onze Najib Amali Die voorop liep in de Polonaise over Amsterdam. Voor je het wat, Loes? Ja, ik, ik, als, uh, heb je me niet verwijzing zien komen in de Polonaise? Ja, zeker. Een beetje feest. Uh, feest ja. nou op. En het hoedje achterstevoren. Ja, en uh, borrel gehaald ondertussen tijd. Altijd leuk. Wat gaan we doen? Ga je wat vertellen? Nou, ik... Uh... Ik heb een nieuwtje van de, de strandpaviljoens. Die uh, mogen blijven staan. Ja, dat is uh, heel goed nieuws. Ja, de brandorganisatie Koninklijke in Nederland... had om deze maatregel voor strandpaviljoens gevraagd. Dit verkleint de kans dat de ondernemers... als gevolg van de coronamaatregelen... in financiële problemen komen. Ze hoeven dus niet uh, af te breken. Ze kunnen ook dan meteen volgend jaar... in het begin van het seizoen weer open. Laten we het hopen. En... Uh, nou, dat scheelt een hele hoop kosten natuurlijk. Dat scheelt een hele hoop kosten. Maar ze, het jammer is dat ja, ze mogen niet open. En het risico van, uh, van eventuele schade door bijvoorbeeld storm of vandalisme... Ja, die is voor de, voor voor de ondernemers ondernemer zelf. zelf. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk uh, het nadeel. Dus hopen dat het uh, geen stormachtige uh, herfst gaat worden. Nee. Want uh, dan zijn ze nog verder weg natuurlijk. Want als alles wegwaait, dan is er helemaal niets op te bouwen... Nee. in het uh, nieuwe seizoen. Dus uh, dat is veel sterker ja, in ieder geval. En uh, op zich is de maatregel wel leuk en goed bedacht, natuurlijk. Om deze mensen tegemoet te komen. Want ook zij hebben allemaal, natuurlijk, een hele harde knauw gekregen. met de afgelopen corona, uh, periode Dus uh, ik hoop dat alles. Uh, dat het we financieel weer een beetje recht gaat trekken voor deze mensen. Ja, dat hoop ik ook. can be so long And it's good when I finally make it home All alone While she lays dreaming I touch her face across the silver light I see her dreams that drift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 bericht, uh, Loes, dat lees ik hier. Het uh, komt van onze eigen sandvoors Jans af. En het gaat over de zandsculpturen 2020 in Zandvoort. Die ja. uh, zijn verplaatst naar oktober... Okay. Uh, het, het jaarlijkse EK zandsculpturen in Zandvoort is wegens het COVID-19 dit jaar verplaatst naar oktober. Het evenement trekt traditioneel veel bezoekers, ja dat is bekend natuurlijk. Maar omdat dit gefaseerd gebeurt en vanaf 1 september de regels omtrent het organiseren van evenementen versoepeld worden... zijn we toch met z'n allen blij dat we toch in Zandvoort kunnen verwelkomen. Normaal gesproken zijn die zandsculpturen al vanaf juli te bewonderen. Vanaf 10 oktober, deze keer, zal voor de negende keer... het kampioenschap kampioenschapsstandskapuur in Zandvoort van start gaan. Het thema dit jaar is Zandvoort Goes Wild. Een samenwerking tussen de Zandacademie... de gemeente Zandvoort, Holland Casino en Zandvoort Marketing. Zes zandkunstwerken worden vervaardigd door kunstenaars... uit zes verschillende Europese landen... en die zijn gedurende een periode van vier maanden... gratis te bezichtigen op de diverse locaties in het dorp. Zandvoort Goostwaard kan door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. Van de bronstijd van herten in de kermen duinen tot een woest zeetaferheel tijdens een herfststorm... en van wilde watersporten zoals kitesurfen tot race op een circuit van Zandvoort. Elke kunstenaar zal naar eigen interpretatie en ontwerp een zandsculptuur kunnen creëren... van circa 3 bij 4 meter en 4 meter hoog. Als het allemaal geweest is, dan hebben we op 18 oktober de, de vakjury... die gaat bekendmaken welke zandkunstenaar zich Europees kampioen 2020 mag noemen. Naast de zandsculpturen staat er helemaal in oktober in teken van Sand for Coast Wild, en er zullen talrijke activiteiten plaatsvinden die erbij eh, passen. Nou, dat vind ik ook wel leuk om even iets te mogen mededelen aan onze uh, luisteraars. Het is toch leuk dat dat er dan toch wel komt... Ja, het is, het is eigenlijk iets wat een beetje bij is gaan horen de afgelopen jaren. Want hoeveel mensen lopen niet door het dorp, over de boulevard... om te kijken wat een kunstwerken er wel allemaal gemaakt zijn. Ja, maar het is echt wel mooi hoor. Ja, het is echt Dat heel is leuk. Het een vind. hele mooie tussen. Dus het is een, een positief bericht. A long, long time ago... I can still remember how that music used to make me smile.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 Now for grows fat rolling stone, sang king queen in a gaan we zo langzaam met McLean en Merk gaan we naar het einde van het eerste uurtje rusroep op deze dinsdag. En wat dus mij betreft tot het tweede uurtje voor na het nieuws en de reclame. Ja, tot straks. day that i'd die help the skelp through in the summer swell to the birds flew off in the fall out shell 8 miles high and fallen fair just landed foul on the grass de players tried for a forward pass Tot zover het ritme van cfr via de kabel op 104.5